Dit is Jeroen Tjep, aan met het NOS Journaal. In Duiven in Gelderland is vanavond een 21-jarige Duitser waarschijnlijk per ongeluk neergeschoten. De man is opgenomen in het ziekenhuis in Arnhem, zijn toestand zou stabiel zijn. De dader was op bezoek bij een vriend in Duiven, daar was ook een man uit Velp aanwezig. Toen hij een vuurwapen in zijn hand had, ging het af en raakte de kogel de Duitsburger. Hij is door de twee anderen naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat niet uit van opzet, maar heeft de mannen uit Duiven en Velp toch gearresteerd... Onders moet uitwijzen of het incident inderdaad een ongeluk was. De gevangenis op de militaire basis Bagram in Afghanistan wordt binnen zes maanden overgedragen aan de Afghaanse autoriteiten. De VS en Afghanistan ondertekenen vandaag een akkoord dat de machtsoverdracht regelt. Het hele complex op Bagram is de grootste Amerikaanse gevangenis in Afghanistan. Er worden veel vermoedelijke taliban strijders vastgehouden. In Bahrein hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd voor politieke hervormingen. Vlakbij de hoofdstad Manama eisten de demonstranten het einde van de dictatuur en de vrijlating van politieke gevangenen. Tot de mars was opgeroepen door de hoogste Sjiitische geestelijke in Bahrein. Op het eiland in de Persische Golf is het al een tijdje onrustig. Vorige maand braken er in de hoofdstad rellen uit tijdens een herdenking van de opstand een jaar geleden. In de eredivisie heeft Roda JC thuis met 3-1 gewonnen van VVV. De score werd aan het eind van de eerste helft geopend door Maya Yoshida van VVV. De Japaner werd in de 73ste minuut met rood van het veld gestuurd vanwege een slaande beweging. Maar toen stond Roda al met 2-1 voor. Het weer vanavond en vannacht is het overal bewolkt en valt vooral in het noorden wat regen. Ook morgen is het bewolkt met af en toe regen bij maximaal rond 12 graden. In de middag klaart het vanuit het noordwesten af en toe op. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. het. En ja, welkom bij het tweede uur van het op je radio. En we hebben vanavond weer iemand exclusief in de studio. Wie hebben wij vanavond? DJ Mauritsie Een uur lang... Hier op jouw ZFM Zandvoort. 106.9. 104.5. Of natuurlijk. Kijk je gezellig mee. Via ZFM Tech TV. Hier overal in de regio. Of natuurlijk. Via de livestream op www.zfmsandvoort.nl Nu. Maurizio Cubellini. Share. This is what we're waiting for, and in my. Mind Don't foresee Zijn tracklisting eventjes erbij gepakt. Wat heeft zijn allemaal gedraaid? Nou, hij gaat af met Nervo. You're gonna love again. Gevolgd door Nicola Succi met Cosmic. Daarna kwam Solution met Good Love en de Alesso remix. Tim Mason was ook present met zijn track Anima. En ook hoorde je Adrian Lux, Futuring Loon met Fire in de Michael, Weermets remix. Hartwell, onze uh, ja, Nederlandse held, kwam ook voorbij met zijn track Spaceman. Die hoorde ook pla of plaats even Ivan Couch en Phoenix Paul, featuring Georgie K. In My Mind in de Exxon Mix. Toby Trash kwam voorbij met Keske. Robbie Juri of Future Jazz. Turn it around in de Maurizio Cubellini versus Nari en Melani remix. Ja, dan hoor je ook Maurizio Cubelani en die layers met boost. Nari en Melani en Richard Gray. Mascanada en de Michael weer remix. En nu ja, daar is hij toch echt weer Nari en Melani versus Maurizio Cubellini met slash. Tot aan elf uur is het zie je het op jou, Steven Zone Ford. Kicking out loud. Maurizio Cummellini vanuit Italië. Daar komt wat lekkers vandaan hoor. Hey, en ik kijk naar de klok. En we gaan helaas alweer de klok van 11 uur aantikken. Ik bedank iedereen voor het luisteren naar deze bomvolle show. Een hoop primeurs, waaronder de nieuwe -loop met Ludwig Wintercorden. De nieuwe mix van C6. En Simoneel natuurlijk. De nieuwe Your World remix. Ik zeg nou, volgende week doen we het dunnetjes over. Zorg dat je dus weer inschakelt vanaf 9 uur. Sharp op jouw CPM's antwoord. Of hou hem hier gewoon lekker. Daar hoef je niet speciaal in te schakelen. 24 uur per dag. In de eten en op de kabel. En natuurlijk, via het digitale televisiekanaal. Dit was See It. Maken we het mooiste van dit weekend. Tot See It.